7 uur, Maud Schurz met het NWF-journaal. In het Kamerdebat over de dividendbelasting... heeft premier Rutte harde verwijten gekregen... vanwege de manier waarop hij de Kamer erover heeft geïnformeerd. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is.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 De moeder van de baby die vanmorgen dood werd gevonden... in een woning in Rotterdam is aangehouden. De vrouw zou betrokken zijn geweest bij de dood van het jongetje... van zeven maanden. Hoe het kind is gestorven is niet bekendgemaakt. De politie is nog steeds bezig met een onderzoek. De vader van de baby stond vanmorgen huilend op straat... en zou daarna zijn meegegaan met de politie. Hulporganisaties zijn bezorgd over plannen van de Griekse regering... om nieuwe migranten die uit Turkije komen... toch weer op de eilanden vast te houden... Vorige week bepaalde de hoogste Griekse rechter... nog dat deze migranten mogen doorreizen naar het vaste land. Maar de uitspraak geldt niet voor de ruim 15.000 migranten... die al op de eilanden zitten. Zij verblijven daar vaak onder slechte omstandigheden. In Amsterdam is het logo onthuld van de Johan Cruijff Arena... op de dag dat het overleden voetbalicoon 71 jaar zou zijn geworden. De onthulling was op de middenstip van het stadion...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 ANWB ah, Verkeersinformatie, alleen nog vertraging... na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... bij knopend Ippenburg, 4 kilometer. De rijstrook is dicht, de vertraging zo'n 10 minuten. Ik ben Bernard Uiterhaag, neuroloog bij het VU Medisch Centrum. Bij veel patiënten met multiple sclerose... helpen de huidige geneesmiddelen onvoldoende... Er moeten dus nieuwe geneesmiddelen komen die meer mensen met MS beter helpen. Het MS-Centrum Amsterdam doet daar onderzoek naar. Steun dit belangrijke onderzoek via Stichting MS Research in Voorschoten. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Ja, en op zo'n dag trek je natuurlijk iets oranjes aan.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 Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook Kasteel Het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kremer. museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. VPRO. Over de agenda van de Koreaanse top weten we nog niks. Maar het menu is inmiddels bekend. Bureau Buitenland. Met Chris Kijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Aanstaande vrijdag wordt de eerste stap gezet... in het toenaderingsproces tussen Noord- en Zuid-Korea... dat rond de Olympische Winterspelen op gang is gekomen. Dan ontmoeten de respectievelijke leiders... president Moon Jae-in van Zuid-Korea... en de opperste leider Kim Jong-un van Noord-Korea elkaar. En dat is natuurlijk ook een opmaat naar de mogelijke latere ontmoeting... tussen de kleine raketman en de oude sukkel... zoals Kim en Donald Trump elkaar tot voor kort nog aanduiden. Wat staat er vrijdag op het spel? En wat zijn de verwachtingen voor de lange zo meteen twee Korea-kenners. En we houden u op de hoogte natuurlijk van het kamerdebat over Memo Gate. Dit is tot half acht bureau buitenland. Maar eerst in Armenië is ondanks het aftreden van de premier de rust nog niet terug. Integendeel, vandaag gingen weer duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering. Marina ohan Janjan, Oost-Europa deskundige bij het Max van der Stoel Instituut, de Max van der Stoel Foundation. Goedenavond, Marina. Goedenavond. Ja, we spraken je vorige week donderdag hier in de uitzending. En toen zei je al dat het heel spannend zou worden. Vooral rond de herdenking van de genocide, de Armeense genocide van uh, de, uh, gisteren. De dag daarvoor, maandag, trad de premier af om die kou uit de lucht te krijgen. Maar dat is dus niet genoeg, hè? Wat eisen de demonstranten nu? Uh, nee, dat klopt. Dat is nog niet genoeg gebleken. De demonstranten hebben eigenlijk drie eisen: Eén, dat er een interim premier komt. Uh, daarbij heeft de oppositieleider Passignan gezegd... dat dat absoluut uh, niet iemand moet zijn vanuit de regerende partij. Dus de regerende partij wordt uitgesloten. Ja, want hem. Nu is het de vicepremier uh, die de taken heeft overgenomen. Hè? Ja, klopt. Dus uh -huh. die praat uh, vanuit de regering met de oppositie. Ja. Uh, eis 2 is dat er een interimregering komt. En eis 3 dat er zo snel mogelijk vroege verkiezingen komen. En het tijdspad is ook heel kort. Want de interimpremier komt waarschijnlijk al binnen een week als dat lukt. Uh, dus het gaat allemaal heel snel daar. Ja, het gaat heel erg snel. Want uh, even leek het erop dat die vicepremier... die plaatsvervanger dus van uh, de premier die uh, afgetreden is maandag... Zakassian, um, die leek eerder al nieuwe verkiezingen te beloven. Maar dat, dat, dat is dus niet gebeurd. Hè? Hoe reageert de regering nu op, uh, op wat de demonstranten eisen? Nou, wat de regering heeft gezegd, uh, uit monden van de, uh, de vicepremier... Uh, is dat de eisen die de uh, oppositieleider stelt... dat die eigenlijk niet acceptabel zijn. Dat het geen dialoog, is maar een ultimatum. Mm. Uh, en de vicepremier heeft de president opgeroepen... om een soort rond de tafel of een platform te creëren... Uh, waar... Uh, waar partijen of bewegingen van binnen en buiten het parlement... met elkaar in debat kunnen gaan over vroege verkiezingen. Dus het woord vroege verkiezingen nemen ze zeker in de mond. Ja. Um, anders zou het denk ik helemaal, uh, helemaal misgaan. Maar uh, ze lijken een beetje tijd te willen rekken. Het is niet allemaal duidelijk waarom of uh, wat, wat daar precies achter zit... Maar uh, het gaat nog niet heel erg lekker. Nee. Maar, inmiddels is er ook al een coalitiepartner uh, van de regering opgestapt uit, uit de coalitie. Mm. Um, en zo'n zo ronde tafel, dat gaat de demonstranten en uh, de, de nu uh, inmiddels uh, uh, tot een held uitgeroepen oppositieleider Pashinian uh, niet ver genoeg. Die blijven op straat totdat er echt nieuwe verkiezingen kan komen? Ja, absoluut. Uh, de, ze, ze houden vast aan die drie eisen. Daar stappen ze ook niet van af. Uh, uh, het is een beetje onduidelijk hoe die uh, interim-premier gekozen wordt. Waarschijnlijk binnen het parlement. Uh -huh. uh, en daarin is inderdaad het nieuws van de, dat de coalitiepartner uit de coalitie is gestapt uh, heel belangrijk. Want nu is de vraag hoe die zou gaan stemmen. Dus als er een oppositie, of uh, Passignan is al voorgedraagd officieel kandidaat uh -huh. van zijn uh, alliantie. Uh, en de vraag is hoe de uh, partijen gaan stemmen. Dit dus nog niet bij de oppositie horen. Nee. En houden ze dit vol, de demonstranten? Of ver verwacht jij toch nog uh, clashes? Of denk je echt, het gaat die kant gewoon nu op? Nou, de demonstranten lijken het wel zeker vol te houden. Het, plein, het hoofdplein in Yerevan staat ook vanavond vol. Er is nu uh, een, een rally aan de gang met heel veel sprekers. Uh, of het op de classes komt, eerlijk gezegd... zou ik het eigenlijk bijna niet meer verwachten. Want hmm. je ziet dat de balans duidelijk aan de kant van de oppositie zit nu. Uh, zij hebben al bijna gewonnen. Uh, dus ook voor de politiemensen voor en voor het leger, voor, voor de special forces zou het heel gek zijn om nu nog heel hard op te treden. Want voor je het weet... is er morgen weer iemand anders aan de macht. En dan ja. heb je een probleem. <laughs> uh, dus je verwacht het eerlijk gezegd niet. Nee. Uh, maar goed, je kan, het niet, je kan het natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Want bij zulke massale bijeenkomsten... kan er altijd nog iets misgaan. Ja. Maar het is niet meer verwachting op dit moment. Nee, en die spanning zou op een andere manier... misschien nog kunnen oplopen. De, de opgestapte premier uh, Sarkozyan was, was een goede bondgenoot... van uh, Vladimir Poetin. Tot nu toe heeft Moskou... Uh, voor wie het bondgenootschap met Armenië natuurlijk belangrijk is... heeft vrij rustig gereageerd op de demonstranten en vrij welwillend. Uh, denk je dat ze zich nu toch echt zorgen gaan maken daar? Uh, nou, ik denk dat ze het wel met argus ogen volgen, dat, dat zeker. Uh, ik heb ook begrepen dat uh, Poetin al een telefonisch gesprek heeft gehad... met de Armeense president, Sarkisian. Uh, niet te verwarren met de premier, die is opgestapt. Ze hebben toevallig dezelfde achternaam. Ja. Yeah. Um, maar uh, wat ik begreep is dat de boodschap eigenlijk alleen maar was uh, dat iedereen een beetje rustig moet blijven. Um, inderdaad, Rusland heeft eigenlijk heel terughoudend gereageerd. Sommige woordvoerders uh, zelfs vrij positief, zoals de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het feit dat de demonstranten uh, nooit een, uh, uh, een, een pro-westers of, of een pro-EU of wat dan ook slogans in de mond hebben genomen. Um, dat heeft nooit geklonken. Dus ze zijn nooit pro-Europees, pro-VS of uh, pro- welke uh, wereldmacht dan ook geweest. Mm -hmm. Dus ik denk dat Rusland dat nog niet uh, op dit moment bedreigend vindt voor uh, haar eigen belangen. Uh, maar ik denk wel dat de, dat de situatie heel erg nauw volgt. Oké. Okay. Jij gaat erheen, hè? Ja, ik ga er vrijdag heen. Oké, okay. ik wens je heel veel uh, succes daar. En. Uh... Misschien gaan we je gewoon weer bellen als je daar bent. Hartelijk dank. Kom altijd, dank. Oké, okay. hartelijk dank was dat aan Marina Ohan Djanjan. En ja, de hele dag is natuurlijk, of de hele middag in ieder geval... is natuurlijk het debat over MemoGate al uh, gaande in Den Haag. Eerst waren er geen memo's, toen waren er wel memo's... maar konden ze niet bekendgemaakt worden. En toen konden ze ook bekendgemaakt worden. En vandaag is er het debat. Welkom Boom in Den Haag, goede avond. Goede avond, Chris. Ik zie al een hele tijd uh, Alexander Pechtold oreren. Ja, en die, uh, die neemt het eigenlijk een beetje op voor het kabinet en voor de coalitie. Wat natuurlijk niet zo gek is, want hij maakt er deel van uit. Hmm. Zijn uitleg is eigenlijk, ja, daar gaan zoveel stukken voorbij. En uh, hij, hij begrijpt eigenlijk niet zo goed waar de oppositie zich uh, druk om maakt. Uh, er is een enorm pak formatiestukken, zoals dat dan officieel heet... naar de Tweede Kamer gestuurd, na de kabinetsformatie. Ja, en daar zijn dan een paar stukken die er misschien wel in hadden gekund... maar zeker niet in hadden gemoeten. Die zijn daar niet bij gegaan en ja, die gaan dan toevallig over de afschaffing van die dividendbelasting. Een maatregel waar hij overigens, naar eigen zeggen... aanvankelijk best veel bezwaar tegen had... maar waar hij, en dat legde hij nog maar eens uit in het debat... Uh, toch uh, bijna erin zien van vond... dat het in het totaalpakket aan fiscale maatregelen... waar ook lastenverzwaringen in zitten voor het bedrijfsleven... Wow. toch heel goed uh, te verdedigen vindt... Uh, met het oog op dat uh, vestigingsklimaat in Nederland. Oké, okay. en uh, laat de oppositie hem daarmee wegkomen... met dat verhaal van, ja, die stukken hadden er misschien wel in gekund... maar hoefde er zeker niet... In. Nee, de oppositie laat hem daar niet mee wegkomen. Sterker nog, de oppositie gaat de hele middag al uh, vol op het orgel. Overigens minder tegen Pechtold dan tegen premier Rutte. Want dat is natuurlijk de man die zich die memo's allemaal... niet kon herinneren de afgelopen maanden. Ja. En die vrijdag pas na de onthulling van trouw... Uh, zei van, ja, bij nader inzien zijn die stukken er toch. En dat zijn dan de stukken die deze week naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Mm. Uh, maar de oppositie neemt er natuurlijk allemaal geen genoegen mee. Maar ja, de oppositie is ook in de minderheid. Dus uh, of dit debat nou tot geweldig veel veranderingen gaat leiden... dat uh, waag ik op dit moment nog even te betwijfelen. En het is, wachten is natuurlijk ook nog op premier Rutte. Tot ja. nu toe is het de eerste termijn van de Kamer. Die duurt ook nog wel even, want zometeen komt ook uh, Thierry Baudet... van Forum voor Democratie nog aan het woord... Ja. Uh, ja, en pas daarna is de premier. En dan wordt het weer even echt leuk, denk ik. Want het uh, begint op dit moment eigenlijk een beetje in te zakken. Ja. En is Pechtold met zijn uh, dan toch uh, wat ruimhartiger verdediging van de premier. Is hij dan een uitzondering onder de coalitiepartners tot nu toe? Nee, nee, nee. De, uh, alle coalitiepartijen die, uh, verdedigen de maatregel. Uh, uh -huh. Opvallend was wel dat uh, uh, in elk geval Dijkhoff uh, van de VVD. Partijgenoot van de premier natuurlijk en ook Zegers uh, van de ChristenUnie, de kleinste regeringspartij... dat die allebei wel erkenden dat er niet de waarheid was gesproken... Voor de, uh, door de premier over die uh, memo's, over die achtergehouden memo's. Maar dat wil niet zeggen dat zij daar uh, politieke consequenties aan verbinden... want ze gaan er natuurlijk vanuit dat het niet opzettelijk is gebeurd. Nee, je kan eens wat vergeten. Oké, okay, dus dankjewel Wilco. Dan wordt het dus uh, vooral spannend als uh, straks de premier zelf... misschien ook wel gaat toegeven dat hij niet de waarheid heeft gesproken. Dankjewel, we horen je als het uh, belangrijk... Wordt weer terug ook in deze uitzending. Bureau, buitenland. Je ziet dat je een hexirum hebt. Je hebt ook een handom isail. Je hebt een handom isail. Je ...de voor zover u dat nog niet begrepen had, dit was een voorzichtig positieve reactie van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in op de verklaring van zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un dat hij per direct wil stoppen met kernproeven. Nog nooit is de Noorderbuur zo ver gegaan in zijn beloftes om het kernwapenprogramma te ontmantelen. En binnenkort ontmoeten de heren elkaar voor het eerst tijdens een historische topontmoeting tussen de Korea's. De weg naar groei en vrede lijkt zomaar open te liggen, maar tegen welke prijs? Bij mij in de studio te gast Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies en Michiel Hogeveen, politicoloog en Korea kenner Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, vrijdag ontmoeten de heren elkaar. In, in hoeverre zijn ze aan elkaar gewaagd, Remco Breuker? Ja, dat is de vraag die, die iedereen zich op dit moment stelt. Het, het lijkt, Moon Jae in heeft zich echt ontpopt als een, een soort superdiplomaat. Wat hij hier voor elkaar heeft gekregen door... Um, niet alleen deze topontmoeting te regelen... maar ook de, de aanstaande topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un... Mm -hmm. is van een uh, ongelooflijk gehalte. Daar heeft hij allerlei witte konijnen uit zijn hoed voor moeten toveren... Um, dus ik ben heel benieuwd. Kim Jong-un is toch nog steeds een redelijk onbekende grootheid. Ja. Hoe goed gaat hij zijn in het direct één op een praten met, uh, met de zuid koreaanse president. Hij zal uh, zeer voorbereid ten tafel komen. Maar um, mijn, ja, het, het lijkt toch wel op dat Moon Jae-in de, de meer ervaren man is. Ja. Hij is ook ouder, heeft dus ja. een politiek carrière. Moon Jae-in uh, staat voor uh, wat, wat wel de sunshine uh, Politiek of het sunshine beleid betekent hè? wat vanuit Zuid-Korea in ieder geval betekent proberen toenadering te zoeken, proberen familiehereniging, dat soort dingen. Michiel Hoven, wat, wat staat er voor uh, de Noord-Koreanen op het spel bij deze topontmoeting? Waar zijn zij op uit? Nou, de Noord-Koreanen hebben dus inderdaad van de week aangekondigd dat zij zullen stoppen met het testen van, uh, van nucleaire of van nucleaire testen en rakettesten, maar ze hebben geen afstand raketten. Ja, ja, ja, maar ze hebben nog helemaal niets gezegd over het stoppen van het kernwapenprogramma. Nee. Uh, daar, ze hebben eigenlijk van de week uh, laten weten dat zij juist het kernwapenprogramma hebben voltooid. Uh, de reden dus dat Noord-Korea aan de onderhandelingstafel wil plaatsnemen, is dat zij uh, zichzelf als geloofwaardige onderhandelingspartner zien. Uh, zij kunnen nu naar de Amerikanen toe. Uh, en zeggen, wij hebben nucleaire wapens. Uh, wat hebben jullie te bieden? Ja, maar voor deze ontmoeting met, met Moon... Uh, in, in dit overleg tussen de Korea's... over Trump en ja. een mogelijke ontmoeting... daar gaan we het zo meteen nog heel even ja. over hebben. Maar uh, wat, wat willen ze daarin bereiken? Um, zij willen daarin bereiken dat... Uh, de, de, de, de, de, zij willen eigenlijk denuclearisering... op, op de top van de, van de agenda zetten. Dus uh, zij willen... Gaan bespreken hoe, hoe nu verder. Uh, zij willen dat Moon, eigenlijk dat ze via Moon uh, de, de, de, de weg geasfalteerd kan worden waar, waar Trump en Kim later over moeten gaan rijden. Hm. Dus het zal echt een, een soort voorbereidende ontmoeting zijn. Het, voor, uh, het voorbereidende werk voor Trump en, uh, en Kim, hun ontmoeting. Oké, okay. en is dat ook de, is dat ook de agenda van, uh, van Moon, denk je, Remco Breuker? Wat wil hij hieruit halen? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Hij heeft zich heel duidelijk opgeworpen als, uh, als tussenpersoon. Hij cijfert zichzelf ook weg, uh, in die zin. Uh, dus dit is inderdaad een opmaat naar, uh, naar de ontmoeting met, met Donald Trump. Uh, maar hij heeft natuurlijk veel grotere ambities. Ik denk dat op de achtergrond kijkt uh, Moon heel duidelijk naar een hereniging van het Koreaanse schiereiland. Hij weet nu dat de, de manier waarop we de laatste twintig jaar erover hebben gedacht niet meer past. Namelijk een soort absorptie van Noord-Korea in het Zuid-Koreaanse systeem hoe moeizaam dat ook zou zijn. Mm -hmm. En er moet nu worden gekeken naar een ander soort hereniging... waarin Noord-Korea toch een hele duidelijke vinger aan de pap gaat krijgen. En ik denk dat hij dat echt nu op, de, op dit moment gaat aftasten. En zeker vrijdag. Uh, in hoeverre is Noord-Korea genegen om Zuid-Korea daarin tegemoet te komen? Want er zal op een gegeven moment herenigd moeten worden. Dat heeft hij zijn moeder beloofd. Daar is hij heel serieus over. Mm -hmm. heeft hij ook gezegd. Uh, maar ook het is, het is een ideaal van ook niet alleen van hem... maar van, van de mensen in de regering nu. Er zal en er moet herenigd worden... voordat alle jonge Koreanen er geen zin in meer in hebben. Dus dat is denk ik... waar hij in zijn achterhoofd mee bezig is. Om daar te komen, zal die eerst voorbij het obstakel van Donald Trump en eventuele preventieve aanval... moeten komen. Ja, precies, want we weten... niets over de agenda eigenlijk hè, van die top... in nee. vrijdag. Ik zei net, het menu nou, is wel bekend. Ja, we weten we het wel, Michiel. Nou, wat ik net al zei, de uh, on top of die agenda staat de denuclearisering... van het Koreaanse schiereiland. Dat willen de Noord-Koreanen ja. in ieder geval. Ja. Dus, nou, ja, okay. de, en de Zuid-Koreanen. Dat, dat, dat, mm. dat, dat, dat okay. is wat... besproken gaan worden. Um, de Noord-Koreanen zullen dan vooral zin spelen op uh, aansluiting in de internationale gemeenschap. Het liefst als nucleaire staat. Um, wat zij bijvoorbeeld zullen gaan doen... is aansluiting zoeken bij het uh, Comprehensive Test Ban Treaty. Uh, dat is een, een, een verdrag wat het verbod op kernwapentesten uh, waarborgt. Dus daar zullen ze aansluiting mee zoeken. Want zij hoeven die ja. testen niet meer te doen. Ja. Dus ze zullen goodwill gaan creëren bij de internationale gemeenschap. Precies, en die goodwill lijken ze ook te creëren met zo'n stap. Hè. Zeggen we stoppen met testen en uh, we stoppen met lange afstandsraketten testen... En... En we gaan die ene nucleaire site in het noorden, geloof ik, ontmantelen. Maar Remco Breuker, ik lees ook overal... ja, dat is eigenlijk helemaal geen concessie, want... Nee. Ze hebben al wat ze willen. Namelijk ja. uh, nucleaire capaciteit. Die, die, die site die staat op instorten. Uh, heeft die eigenlijk wel iets weggegeven? Al nee, keer? helemaal niks. Hij heeft ook, ook, ook als je de Koreaanse versie van, van deze aankondiging leest. Ja, die barst van de trots. Het is een hele trotse aankondiging. We zijn er. We hoeven niet meer te testen. Niet omdat we gaan onderhandelen. Maar omdat we het technologische niveau bereikt. Dat we moesten bereiken. Hmm. Um, en, en de site inderdaad in het noorden. Ja, die is zo radioactief. Daar kan je niks meer doen. Zes kern ondergrondse kernproeven is ook wel genoeg, blijkt, uit de geschiedenis. Als er nog een kerntest komt, is het een atmosferische. Daar hebben ze niks over gezegd. Maar even over die agenda. Ja. Uh, want daar staat de denuclearisatie staat hoog op de agenda van Zuid-Korea. Ja. Ook op die van Noord-Korea. En dat betekent ja. het woord, wat anders, het concept. Maar wat er niet op die agenda staat, daar moeten ze het eigenlijk over hebben. En daar moet eigenlijk iemand... Mensenrechten. Ook moet, ja, precies. Even aan zijn staart trekken en blijven trekken. Ja. Mensenrechten. Ja. Want dat staat het? expliciet niet op de agenda. Staat het was mijn volgende vraag geweest, maar, niet, maar goed. Ja, als, ja, nee, ga nee. door, Niks, nee, nee. Ja, ik, zoals je weet, ik, moet ik uh, helemaal niet zeggen. Ik kan me dat moeilijk verkopen dat het er niet erop staat. Ja. Um, het staat er expliciet niet op. Nee. En dat, dat betekent, wat dat betreft, ik was al niet heel erg. Um ja, optimistisch gestemd hierover. Maar kijk, op het moment dat die mensenrechten niet opkomen. dat betekent dat Noord-Korea weigert te praten over hoe het systeem daar nou echt werkt. En dan kunnen er nooit hele echte, ingrijpende, radicale concessies worden gedaan. En dat betekent dus dat die oude dynamiek. waarin Noord-Korea de agenda naar zich toe trekt. en bepaalt wat er gaat uh, bepraat worden. dat is nu ook weer, denk ik, het geval. Ja, en dan is het eigenlijk afgelopen. Miguel Hoogwijn? Uh, ik denk dat de mensenrechten op de agenda uh, pas, dat, dat, dat, dat pas een, een sta, veel stadia verder kan worden besproken. Uh, ik heb een uh, tijd geleden Moon Chung-in gesproken. Dat is een speciaal adviseur van Moon Jae-in, de president. Mm. Geen familie overigens. Uh, en hij heeft eigenlijk een soort stapsgewijs plan om vrede op het Koreaanse schiereiland te bewerkstelligen. Dat is eerst die denuclearisatie bewerkstelligen. Daarnaast uh, politieke en economische relaties normaliseren. en vanuit die normalisatie, dus als er handel kan worden gedreven... dat uh, meer familieherenigingen zullen komen... dat vanuit die hoedanigheid zoals bijvoorbeeld in China is gebeurd in de jaren zeventig... dat van daaruit ook die mensenrechten... stapsgewijs weer kunnen worden verbeterd... en hmm. op de agenda kunnen worden gezet. Hmm. Emco Breuker, je, ja. je, je spreekt ook uh, Noord-Koreanen... die inmiddels in Zuid-Korea wonen, die gevlucht ja. zijn. Um, denken die ook zo in dit hmm. soort stappen, op de nee. duur misschien? Hoe ja. reageren die op ik deze denk, situatie? Toevallig het toeval dat ik Moon Jong-in ook heb gesproken hierover. Hmm. Dat is inderdaad het verhaal dat hij vertelt. Het is een prachtig verhaal. Ik denk niet dat het empirische okay. basis heeft... Uh, omdat die mensenrechten zo heel nauw verbonden zijn... met de controle die het regime uitoefent. Op het moment dat die mensenrechten schendingen laat vallen... Heb je, dan kan het regime, gaat het regime de controle op het volk verliezen. En dat is precies wat je elke keer ziet... ook als je spreekt met Noord-Kaanse vluchtelingen... Um, hoe belangrijk die mensenrechten schendingen... In hun, in hun dagelijkse leven zijn geweest. Het ontbreken van fundamentele vrijheden... de angsten om naar een concentratiekamp te worden gestuurd... en dat soort dingen. Um, dus ik denk, dat is wat... wat zij ook allemaal zeggen, allemaal niet allemaal, maar een groot deel. En waarom ze ook heel somber zijn gestemd hierover. Als er mensenrechten kunnen worden besproken, dan is er... Een mogelijkheid tot veelgeroemde hervormingen die in Noord-Korea al 30 jaar worden aangekondigd, maar ik zie ze niet. Nee. Niemand heeft ze nog gezien. Um, die, het begint en eindigt met de mensenrechten. En dat is niet zozeer een moreel standpunt. Al neem ik dat ook heel duidelijk in hoor. Dat mm. kan ik niets voor mm. kan ik niet anders over zeggen, euh, niks anders over zeggen. Maar het is ook een strategisch standpunt. Mm. Wil je echt iets van Noord-Korea gedaan krijgen, dan zullen die mensenrechten op tafel moeten komen. Hoe vervelend het ook is. Lopen okay. ze weg, lopen ze weg, ga je het volgende keer weer proberen. Ja. In ieder geval gebeurt dat nu niet, want de denuclearisatie staat bovenaan op de agenda ja. en men zegt expliciet niet. Uh, Trump uh, heeft een hele duidelijke eis, die wil dat Noord-Korea het kernwapenprogramma ontmantelt. That ja, means ja, nee. they get rid of their nukes. Very simple. They get rid of their nukes, and nobody else would say it. Be very easy for me to make a simple deal and claim victory. I don't want to do that. I want them to get rid of their nukes. Ja, yeah, very simple. Um, uh, ziet Kim Jong Un het ook zo, Michiel? Nou, We zien eigenlijk een, een Trump die vrij optimistisch uh, tussen, ja, eigenlijk van de ene kant naar de andere kant is geschoten. Nog geen jaar geleden noemde hij hem nog uh, Little Rocket Man ja. on a Suicide Mission. Ja. Uh, en nu had hij het uh, vannacht over dat hij hem uh, heel eerbiedig vond. En dat hij uh, goed met hem zou kunnen opschieten. Uh, Trump is hierin vrij duidelijk. Hij wil uh, onmiddellijke, verifieerbare denuclearisatie zien. Dus zij willen eerst dat Noord-Korea toezegt en kan aantonen. Dat zij de nucleaire wapens opgeven. Ja, met en de inspectieregimes, alles. Exact, de internationale atoomagentschap... Het op. Ja. moet het allemaal kunnen controleren. En pas daarna wil Trump toezeggingen doen naar het regime van Kim Jong-un. Ja, gaat dat gebeuren, Remco? Nee. Ja, dat kan ik heel kort over zijn nee. het gaat niet gebeuren. Het kan niet gebeuren. En niet alleen omdat de kernwapens in de, in de, de Noord-Kaanse grondwet verankerd liggen. De, maar ook, en ook omdat de hele legitimiteit van dit hele regime... zeker van de Kim-familie, verbonden is met de kernwapens. Maar ook om het, het simpele feit, en daar heeft noord korea absoluut gelijk in... Geef de kernwapens op en het is wachten tot, tot je land wordt binnengevallen... De situatie is zodanig uh, ernstig geworden... dat dat nu wel denk ik een waarheid is. Maar wat uh, bedoelt Kim Jong-un dan? Want hij heeft dat gezegd ja. via die Zuid-Koreaanse delegatie... die uh, kort na de Olympische Winterspelen ja. in uh, Noord-Korea is geweest... en dat doorgegeven heeft ja. aan het Witte Huis. Hij heeft gezegd, wij zijn bereid tot denuclearisatie. Ja, dat, wat dat bedoelt hij dan? Ja, zeker, en dat is heel twintig jaar? Uh, tenminste, dat is het noord koreaanse regime al twintig jaar. En wat ze bedoelen, is denuclearisatie van de hele wereld... Amerika eerst en uh, Noord-Korea als laatste. En het wegvallen van alle, maar ook echt alle militaire dreigingen... ten opzichte van Noord-Korea. Dat betekent dus het uh, Amerikaanse leger op het Koreaanse schiereiland... wellicht ook in Japan, maar het betekent ook, en daar hebben we het nooit over... maar het is wel een hele belangrijke factor... De de Chinese militaire dreiging ten opzichte van Noord-Korea. Noord-Korea heeft die kernwapens dus niet alleen maar... om Amerika, Zuid-Korea en Japan het leven zuur te maken... om zich daartegen te beschermen. China is ook een bedreiging. Ja. Als je al die bedreigingen weghaalt, dan wordt er gedemilitariseerd en anders niet. Maar dat gaat niet gebeuren, want Moon, nee. Moon heeft ook al gezegd... Uh, die troepen terugtrekken, dat is niet wat wij willen... en dat gaan de Amerikanen ook niet doen. Er liggen iets van 30.000 Amerikaanse troepen. Michiel Hoogven, ben jij dan dus ook... Want ik neem aan dat jij daardoor somber bent, Remco, over wat er gaat gebeuren. Ja. Ben jij dat ook? Ik sta er iets positiever in. Um, we hebben gezien dat bij uh, rond de Paasdagen Mike Pompeo, de aankomende uh, buitenlandminister van, uh, ja, ja. van Amerika, die is op bezoek geweest bij Kim Jong-un. Die is teruggegaan naar Amerika. En die zal een, uh, bepaalde, een bepaald verhaal hebben aangehoord, hebben gekregen. Mm. Dus die zal. Als, als dat echt zo zou zijn dat, dat Noord-Korea er zo in staat, uh, dan zal die top al lang zijn afgelast. Dus ik denk dat er toch bepaalde uh, toezeggingen al zijn gedaan, dat er al op, op de achtergrond wordt onderhandeld. Uh, en dat er toch een opening is. Uh, zeker richting de top van Trump, Trump en Kim. En als dat niet totale denuclearisatie is, wat zou dan in de opening kunnen zijn? Dat zou bijvoorbeeld een, een, een stapsgewijs, dat zou het stapsgewijs kunnen, kunnen gaan. Dus dat, dat de Noord-Koreanen aantonen dat zij uh, inderdaad bezig zijn met denuclearisering. maar dat, uh, dat, dat, er daar, dat daar tegenover bepaalde het opheffen van sancties staat, bijvoorbeeld. Mm. Um, maar goed, dan kunnen ook allebei de partijen zeggen: als een van de partijen niet leveren. Ja. Dan lopen we weg, zoals bij de Iran-deal? Remco? ja, ik, ik denk inderdaad. Uh, ik denk dat Michiel gelijk heeft dat de toezeggingen zijn gedaan. Mike Pompeo lijkt me niet iemand die zich, die zich zomaar met de kluis in drie staat sturen. Ja. Um, dat bedoelde ik ook niet te zeggen. Die toezeggingen zijn gedaan, die zullen worden gedaan en die zullen niet gestand worden gedaan. Daar, daar zit denk ik het probleem in. Ik denk dat we vrijdag na de top heel blij zullen zijn omdat de mooie woorden worden gesproken en wellicht worden die herhaald als Trump en Kim elkaar ontmoeten. Gaat dit over een jaar wat opgeleverd hebben? Ja, ik laat ik terugverwijzen naar de New York Times in 2007. Die grote kopte Noord-Korea zegt ze zullen gaan de nucleair ontwapenen. Dus, dus zo'n opening als Michiel Schets stapsgewijs zou zo kunnen, is. maar op een gegeven moment klapt het. Ja, als we daar überhaupt al komen, als we aan een concreet verdrag komen, dat betwijfel ik ook al. Maar ik zie niet in hoe dit gezien zonder een paleiskoe uh, de kernwapens kan laten... Gaan. Goed. Twee visies op uh, een mogelijke toekomst. Remco Breuker en uh, Michiel Hoogven. Hartelijk dank. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststoffen waarin fotograaf Kadir van Loolhuis het gast is. Hij komt spreken over zijn polkappenproject met Frenk van der Linden. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. In het Kamerdebat over de dividendbelasting heeft D66-leider Pechtold de oppositie nadrukkelijk tegengesproken. Hij zegt dat hij maar één stuk over de afschaffing van de dividendbelasting heeft gezien. Hij probeert uit te leggen dat men tijdens de informatie op hoofdlijnen werd geïnformeerd over andere gesprekken. Pechtold houdt vol dat hij één VVD-stuk heeft gezien over het onderwerp en geen andere stukken.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 Het ministerie van Sociale Zaken in Nederland heeft vorig jaar informatie over de financiering van moskeeën door golfstaten achtergehouden voor de betrokken gemeenten, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC. De informatie werd alsnog versneld aan de gemeente verstrekt toen het ministerie lucht kreeg van het onderzoek. En een prijs van de Duitse muziekindustrie wordt afgeschaft. De Echo Publieksprijs was toegekend aan twee Duitse rappers omdat zij antisemitische teksten rappen... Was dat aanleiding voor grootheden als dirigent Daniel Barenboim en muzikant Klaus Voorman om hun Echo terug te sturen. De Duitse muziekbranche denkt na over een nieuwe prijs. Geen gedoe meer met backups, grote bestanden in de mail en dure upgrades.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 Boek nu, kre.nl. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de beste fotografen van het land... die al jaren een doorlopend verhaal vertelt. De staat van de aarde... De ecologische gevolgen van wat vooruitgang wordt genoemd... sluimerende natuurrampen en natuurlijk de polkappen... die hij de komende maanden gaat vastleggen... met zijn Russische collega Juri Kozirev. Nu het nog kan. Hier is Kadir van Kunst Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Kadir, ik ben bang dat we een uur lang iets belachelijks gaan doen. Nou, daar ben ik heel benieuwd. Uh, iets wat ik in ieder geval niet kan, uh, maar uh, jij uh, hoop ik wel. Uh, foto's tonen aan luisteraars. Ja, dat... Uh... Nou, ik ben ook benieuwd hoe we dat gaan doen. Pakkeren zijn... Ik ga je zeker vragen wat we hier zien. Ik zou zeggen, de last ligt op jouw schouders. <laughs> nou, we zien hier uh, de skyline van Manhattan. Met de Brooklyn Bridge. En daar zien we een duwbakvaren geheel gevuld met plastic. Mm -hmm. Met plastic uit de Bronx en Queens. En dat is op weg naar een van de weinige recyclingbedrijven... die, uh, die New York überhaupt kent. Dus, uh, dat is al opmerkelijk, want je zou zeggen zo'n hypermoderne samenleving. Ja, dat, uh, dat is dus niet helemaal waar in de Verenigde Staten. Dit komt uit, uh, uit een uh, serie, uit een project uh, wat ik recent heb afgerond. Uh, wat ik maar Wasteland heb genoemd. En uh, ik ben naar zes wereldsteden afgereisd om te kijken hoe ze hun afvalmanager... of nou, de conclusie achteraf is vooral hoe het gemismanaged wordt. Mm -hmm. En uh, New York uh, kwam daar niet zo heel best vanaf. Ja, nou. Hoewel New York het nog heel goed doet... vergeleken met andere steden in de, in de Verenigde Staten. Uh, wat schiet er tekort? Uh, wat er tekort schiet is uh, dat uh, New York uh, voorop... Uh, als stad in de wereld het meeste afval produceert... en uh, daar kunnen we met, uh, met z'n allen kunnen we daar wat van. Ook hier in Amsterdam. Met, uh, is dat um, met al die inwoners van New York als totaal het hoogste per stad... of is het per persoon het hoogste? Het is per persoon het hoogste. Dus New York stad, of de, laten we zeggen de, de Greater New York... produceert twee keer zoveel afval als, uh, als de nummer twee. En nummer twee is Mexico stad. Hmm. En daar wonen meer mensen. Ja. Dus uh, ja, het was best wel... Angstaanjagend bijna zou ik zeggen om hier aan te werken. Om, om, omdat, je, omdat ik mij nu pas besefte hoeveel afval wij produceren. Het is uh, tamelijk schoon tegenwoordig. Hè? Hou nog even, nog even uh, die foto vast. Laten we nog even bij die plaat blijven. Want dat, dat is dan New York, waar, waar dus het nodige misgaat. Klopt het dat het nog niet eens, eens zo heel lang geleden is dat uh, New York uh, vuil gewoon rechtstreeks in zee dumpt? Ja. Het is ook niet zo heel lang geleden dat wij uh, hier in Amsterdam uh, ons vuilnis in de, in de grachten kiepten. Over hoe lang geleden hebben we het dan, in het geval van New York? Uh, nou ja, je zou bijna zeggen dat het op de dag van vandaag nog, uh, nog gebeurde. Want uh, de, de landfills, zoals dat netjes heet, dat noemen we... Dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon vuilnisbelten. Die waren in New York bijna altijd uh, op uh, reclaimed land. Dus land wat, wat gemaakt werd. En uh, ja, daar viel van alles in de zee. Dus, uh, en mensen letten natuurlijk niet op. Dus, uh... Maar er gingen ook gewoon boten met stadsvuil de zee op. De, de voeren en dan boten de met stadsvuil uh, de Atlantische Oceaan op. En die, en, die, en die dumpte daar gewoon. Jaren negentig toch? Ja, nee. Het is, uh... en, en wij in, in Amsterdam, we grachten het vuil... De stad en de dood nou, Ik zin kan zin. het me niet meer helemaal ver, uh, herinneren. Maar volgens mij, toen, toen wij geboren werden in de, in de jaren 60, gebeurde dat nog op grote schaal. Ja. Uh, en het was misschien niet de officieel gemeentebeleid, maar het, het, de, de grachten waren nog steeds wel een beetje het riool van Amsterdam. Wasteland uh, heet dat project. Uh, in vijf of zes steden wereldwijd, hè. Uh, ja. uh, Tokio, uh, Lagos, uh, Sao Paulo, New York. Uh, doe die andere. Jakarta. En ja. And last but not least Amsterdam. Amsterdam. Ja, nou, we gaan het daar over hebben. We hebben nog een minuutje of vijf in Kunststof. Het dagelijkse van de NTR. Um, op uh, Radio 1. Over uh, de wonderenwereld van kunstcultuur. En media. Kadir van Lohuizen is onze gast vandaag, gerenommeerde fotograaf. Uh, u kunt zich bemoeien met de uitzending. Hashtag radio kunststof voor uw tweets. Uh, en er is natuurlijk ook de mogelijkheid om via podcast uh, terug te luisteren. Tegel voor jou, Kadir. Ik lees graag uh, aan het eind van de uitzending wat voor wijsheid je dit keer voor, volgens mij, de vierde of de vijfde keer in kunststof gaat meenemen. Uh, toch uh, benieuwd. Um, en ik meld u eventjes dat we natuurlijk aandacht besteden... als daartoe een directe aanleiding is... in ieder geval aan het debat in de nagen Dividend, daar gaat het allemaal over. Uh, wat uh, heeft Rutte daarover te melden, over die belastingkwestie? Hij is nog niet verschenen in de Tweede Kamer. Men is daar nu aan het eten. Ook parlementariërs doen dat. Dat gaat de kroket ver voorbij, dus dat gaat wel even duren. Maar is er aanleiding, zoals gezegd... dan meldt verslaggever Wilco Boom zich in kunststof. Kadir... Um, nog even dat wasteland wat gedetailleerder neerzetten. Hoe kwam jij ertoe om te zeggen, vuil, daar duik ik in? Um, nou, het was niet meteen een eerste associatie van mij. Die, die, die, die ontstond een beetje toen ik uh, aan een vorig project werkte. En dat vorige project ging over de stijging van de zeespiegel. Dus ik ben gaan kijken naar verschillende regio's in de wereld waar, waar er een urgentie is. Waar het eigenlijk al aan de hand is: waar mensen, als het niet van overheidswegen is, dan wel door hunzelf zich aan het evacueren zijn. Ja, een noodzaak hebben om een eiland te verlaten of zo. Ja, dat is allemaal een stuk urgenter dan, dan, dan we eigenlijk allemaal denken. En uh, ik kwam daardoor. Veel op eilanden, veel op hele afgelegen eilanden... zoals in de Stille Oceaan. En uh, plastic, hè? altijd maar plastic. Dus ik zag overal plastic en ik begon daarover door te denken... omdat ook iedereen vertelde, ja, dat plastic dat is niet van ons... Um, het is nooit van ons, hè. Dat plastic is altijd van een ander. Hè? Dat, dat is een... altijd van een ander. Ja, dat geeft zich lekker door. Ja. Kenmerk van plastic. Wij maar hebben goed, het ik, niet gedaan. Ik, ik besefte me wel, uh, ik, ik begon erover no door te denken. En ik besefte me dat ik zelf eigenlijk ook niet zo goed meer wist wat er nou met die vuilniszak gebeurde. Die ik braaf elke maandag en donderdag uh, hier in Amsterdam op het trottoir zet. Mm -hmm. De vuilniswagen komt en dan ziet het er weer spik en span uit. En uh, zo zien Europese steden, of veel Europese steden... en ook Amerikaanse steden, zien er nu uit. Dus het, het is een heel erg verborgen iets geworden. Dus ik ben daar zin gedoken. Ik ben... Uh, ik dacht ik... Uh, nou ja, dat is natuurlijk altijd... Uh, hoe, hoe pak je dat aan? Waarom glimlach je nu zo aan het Nou ja, omdat het best wel... Uh, omdat ik dacht van, ja, hoe moet je nou maar... Natuurlijk, vuilnis kan visueel zijn en dan denken we aan grote vuilnisbergen en zo. Maar vuilnis is ook iets wat, ja, het ziet er hetzelfde uit. Dus hoe kan ik nou dit probleem duiden? Pak eens een foto dan, want er liggen hier een stuk of twintig of zo... waarvan je zegt, kijk, dat is dan bijvoorbeeld toch net even anders... dan de klassieke vuilnishoop die je verwacht... Oh, nou wou ik juist de klassieke vuilnis Nee, dat willen we even niet. Want jij zegt uh, duik, uh, vuilnis manifesteert zich op allerlei andere manieren. Dus duik even in de stapel hier. Dat lijkt me iets Aziatisch en dat wordt uiteindelijk. Wat hebben we in Ja, Studio de Smet is weliswaar. Vier bij vier dit kamertje, maar toch? Um, nou ja, ik, ik dacht van dit, laten we dit als een, uh, als een globaal. globaal... Uh, probleem zien, of laten we het in ieder geval... Als een, de, uh, het issue is, uh, is natuurlijk uh, globaal. Dus ik dacht, uh, ik ga naar zes steden... en het criterium is uh, zes steden, megasteden... steden die uh, meer dan 15 miljoen inwoners hebben... en een geografische spreiding hebben. Dus van vandaar die keuzes. Uh, over de continenten. Over de continenten. En uh, laat ik proberen niet alleen het probleem te duiden, maar laat ik ook kijken... of er eventueel oplossingen zijn. En, en wat er... zien we hier? Nou, we zien hier... Uh, uh, hier zijn we in Tokio en we zien hier een vrouw die haar, uh, wat is het? haar poedel vasthoudt... en haar twee kinderen die met vuilniszakken naar de hoek van de straat lopen... want de vuilnisman komt eraan. Witte vuilniszakken in Japan, Ja, nou, in Japan hebben de vuilniszakken een aantal kleuren... en dat, uh, dat uh, geeft aan of de organisch uh, afval in zitten, of plastic, of uh, papier, of... Uh. Dus uh, Tokio is wel... Uh, is, is in ieder geval in deze serie, in de, bij, bij deze de zes steden... is het absoluut wel een voorbeeld hoe het zou kunnen. Wat doen ze dan uh, nog meer handig en verstandig... behalve dan uh, vuilniszakken met verschillende soorten... Nou ja, ze scheiden hun afval, uh, ze scheiden hun afval. Uh, dat, dat, dat is één... Uh, in Amsterdam uh, heeft toch altijd een beetje de neiging om te zeggen ja, dat zouden we wel moeten doen maar de Amsterdammer die woont zo klein en als je uh, zegt dat ze vijf bakken in hun keuken moeten zetten, doen ze dat niet, want het is te klein. Nou ja, in Tokio wonen ze toch over het algemeen op de helft van de oppervlakte ja. en daar gebeurt het wel. Um... Hoe, hoe verklaar je dat? Dat, dat, dat wij uh, amper scheiden, ik, ik woon in Haarlem de stad heeft enorme ja, duurzaamheidsambities, maar gescheiden afval. Nou, dat gaat heel, heel traag. Ja, er zijn, er zijn plaatsen in Nederland die het een stuk beter doen. dan, uh, dan de randstad of in ieder geval dan, uh, dan Amsterdam. Maar tillen wij er niet zo zwaar aan? Vinden we niet belangrijk? Ik heb het, het, het idee dat het kwartje wel begint te vallen. Dan? Uh, maar, dan? maar ik het, hoor het niet. Nou ja, het. het, het, het het gaat allemaal nog wat moeizaam. Hè? Dus dat, laten we ervan uitgaan dat mensen papier en glas... dat ze dat wel scheiden. En dat ze daarvoor de moeite nemen om naar de papierbak of de glasbak te lopen. Maar ik zoek de verklaring. Hoe kan het dat in, in Tokio dat, dat wel gebeurt... En, en hier zoveel minder en hier zoveel trager? Uh, nou, die verklaring is, uh, is vrij simpel. Omdat uh, Tokio echt geen ruimte meer heeft. Dus Tokio heeft nog één landfill... Een vuilnisbelt, Ze hebben uitgerekend dat die over 50 jaar vol is. Dus de enige manier om, om dit zo lang mogelijk te rekken, is als ze zoveel mogelijk hergebruiken in recyclen. En nu komen we bij de afdeling uh, Cynische vaststellingen. Hè, dat, dat we komen blijkbaar pas in beweging. Als de nood echt werkelijk heel heel hoog is, namelijk als wij dreigen eraan te gaan of geen room to move meer hebben. Dan komen we in beweging tegen die tijd. Ja, is, is dat niet? Uh... Dat toont de geschiedenis ook wel een beetje aan. Hè? Dus dat New York eens een keer ging nadenken over, uh, over het gevaar van uit water... Uh, het water en, uh, en in hoeverre de stad uh, eigenlijk niet beschermd was... gebeurde pas nadat uh, Sandy er overheen was gekomen. Een dus, uh, megastorm. Ja. Dus uh, in, in, in, ja, met afval is dat niet veel anders. Dus je, ik dacht op een gegeven moment... Als de vuilnisdienst in Amsterdam vier weken zou staken, dan zou er misschien wel wat gebeuren. Of zou er, weet ja. je wel, het is natuurlijk een, het, het is een overheid uh, die een verantwoordelijkheid heeft. Het is een stad die een uh, verantwoordelijkheid heeft, uh, heeft, maar het is natuurlijk ook de, ook de burger. En als, we, als ik groter kijk naar dit ja. hele, deze hele problematiek van afval en het... Het, dat bleek al heel snel toen ik probeerde... Ik probeerde natuurlijk cijfers te krijgen, hè, statistieken... van hoeveel produceert nu elke stad. Dus hoeveel inwoners, hoe worden die inwoners berekend... is dat de metropool, is dat de, is dat de stad... Uh, hoe, en hoeveel afval wordt er geproduceerd. Dan heb je natuurlijk huishoudelijk afval, je hebt industrieel afval... je hebt uh, afval van uh, restaurants, fastfoodketens en, enzovoort. En het was een gigantische klus om die cijfers... Uh, om die cijfers te verzamelen. En er werd heel vaak gezegd, ook door Amsterdam... van, we hebben die cijfers eigenlijk niet. Mm -hmm. En als ik vroeg waarom zijn die cijfers dan niet... dan zeiden ze van, ja, omdat een deel geprivatiseerd is. En, dat is, en New York is daar het meest extreme voorbeeld van. Daar is alles geprivatiseerd. Dus de hele... Ik ben daar, ging daar mee met vuilniswagens in Manhattan... en dan reed ik met ze mee en dan, dan namen ze bij het ene... Ene blok namen ze de vuilnis mee en bij het volgende blok niet. En dan weer wel en dan weer niet. Um, toen, toen ik vroeg van waarom blijft dat staan, toen zeiden ze van nou ja, iedereen heeft een contract. Hè, dus je, die, die <lacht> mensen hebben een contract met ons, dus wij halen hun vuilnis op. Half uur later komt de volgende wagen. En heb jij uiteindelijk die cijfers, of het nou in Amsterdam of New York was, wel boven uh, tafel gekregen? Ja, hoewel je die wel. Uh, de, de, je kan je soms afvragen hoe hard ze zijn. Maar ik heb nauw samengewerkt met de Washington Post uh, uh, voor dit project. Dus... Het is misschien goed om even te melden dat uh, op de site van de Washington Post... er een scala aan foto's van je te zien is. Je spreekt daar ook filmpjes in. Uh, dat is echt wel de moeite waard om even naar de site van die uh, hele goede Amerikaanse krant te gaan. Dus even terugkomend op de cijfer. je ze, uh, cijfers. Je kreeg ze uiteindelijk bo boven tafel. Wat is nou de essentie? Wat reist er in de kern op uit die cijfers? die je uit de pak hebt gekregen? Dat we een probleem hebben. We produceren zo ongelooflijk veel afval met elkaar. En dat afval vaak gerelateerd is aan welvaart. Dat, dat is misschien een open deur. Hoewel dat in de Verenigde Staten niet helemaal opgaat... vanwege de, de, de, de fast food-industrie. Um, maar natuurlijk de hele opkomst van alle online winkels... dus de, de, de verpakkingsindustrie... Ja. ja, Ik sta in alle eerlijkheid ook elke dag boven de vuilnisbak... met een plastic zakje van Albert Heijn of de DK Markt of wat dan ook. Uh, en een, een plastic schoteltje en een plastic nog iets wat en, uh, enzovoort, enzovoort. Ik denk ook vaak, de, vroeger zat het in een zakje of zo? Of nou ja, los, zoals al, alle, alles is verpakt, alles is in plastic verpakt. Uh, als je online bestelt, dan komt het in een doos met bubbeltjes plastic. 3,5 miljoen ton per dag aan vuil produceren wij volgens de Wereldbank. Nog even een halve centimeter dieper dan daarnet. Hè, toen we het hadden over de vraag... waarom komen we zo laat in beweging? We komen pas in beweging als de ruimte afneemt. Als het ons allemaal gaat bedreigen. Jij hebt ook heel veel gewerkt in gebieden waar oorlog wordt gevoerd. Je bent op plekken geweest waar veel vluchtelingen leven. Je hebt je op allerlei manieren verdiept... in dingen waar we mee worstelen op deze planeet. Het is een constante dat op, op veel van die plekken... in veel van die problemen mensen pas in beweging komen... als, als het hen gaat bedreigen. He, wij gaan wat in Afghanistan doen als de terroristen hier komen. Wat, wat, wat voor gevoel, wat voor idee heb je daar nou aan overgehouden? Hoe komt het dat wij pas in actie komen? In een welke kwestie? In het als, algemeen? Als wij ja. naar de kloten dreigen te gaan. Waarom niet eerder? Nou ja, omdat dat we... Ik, de, de, ja. Wie ben ik om dat hier nu te. te nou, je hebt er bijna studie van gemaakt. Nee, maar het is als... natuurlijk. We, we hebben natuurlijk toch een. Uh, het zal wel op een of andere manier wel eigen aan ons zijn. Dat, dat, we toch, dat we toch vooral willen geloven dat we het zelf goed hebben. Dus als de shit om ons uit, uitbreekt. Dan zetten we toch, toch een muur om ons heen. Uh, waarin we nog steeds. He, wat Europa nu ook doet, toch? Ik bedoel, de... de, de... Fort Europa. Fort Europa. De, hoe, hoe, hoeveel is er, heeft er moeten gebeuren voordat de Berlijnse muren uh, naar beneden kwam? En hoe schandalig was het wat, dat DDR überhaupt die muur had gebouwd? Ja. En nu zien we overal aan de buitengrenzen van Europa en in het Midden-Oosten... En in Amerika enzovoort worden de muren weer opgetrokken. Dus het is toch dat gevoel dat we zo lang mogelijk willen vasthouden dat het ons niet raakt. En dat het ons. Maar dan komt er iemand en die maakt haar foto's van. En dat doet hij één jaar, twee jaar en doet hij inmiddels twintig jaar. En er verandert, met alle respect, geen fuck. Wat doet dat met jou? Dertig jaar al. Wat doet dat met jou? Um, Heb je überhaupt de illusie gehad van uh, dat voorhouden van die spiegel, dat gaat misschien iets betekenen, misschien iets opleveren? Nou, ik zal, ik, ik dacht, dacht in het begin van mijn carrière wel dat, dat mijn foto's zouden kunnen helpen op de, om de wereld te veranderen. Daar ben ik wel uh, van teruggekomen. Maar goed, laten we. Wanneer voltrok zich dat dat je dacht, oh wacht even, het heeft dus eigenlijk in dat opzicht weinig tot geen zin? Nou ja, hoe meer je van de geschiedenis begrijpt... en hoe meer, hoe meer je daarover leest, begrijp je eigenlijk dat dat zo is. Ik bedoel, hoe vaak hebben wij wel niet gezegd dit nooit meer. Um, en uh, we blijken toch altijd weer hardleers te zijn. En, en dus, wat, wat is er dan ondertussen in jou gebeurd? Je was dus betrekkelijk activistisch. Wat is dan nu de attitude of het basisgevoel waarmee je dat werk doet? Nou, ik denk nog steeds. Misschien ben ik wel activistischer dan ooit. Ik bedoel, ik denk. Uh, t, t, t, ik, ik voel in ieder geval de verantwoordelijkheid om. Uh, dingen die, waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. om die te documenteren. En die, die liggen in ieder geval vast. Jij beukt door. hè? Jij beukt door. Ja. Maar ook met plezier hoor. Maar, het, is maar Kadir, niet de, het is niet de grote leidensweg altijd. Nee, maar Kadir, dan, dan, dan eh, dreigt er natuurlijk op den duur... ook een soort van gefrustreerd konijngehalte te ontstaan. Want als je activistischer wordt en er verandert steeds minder... op al die plekken waar je komt... dan mag ik veronderstellen dat het iets doet met een mens. Ben je een soort van Boeddha... <laughs> Nee, maar ik denk toch... Ik bedoel, ik, ik heb dit... Uh, dit is goed gepubliceerd, dit verhaal over, over afval in de wereld. En Ze dat, gaan door. En dat, Ze gaan door. Ja, maar er... De, de ik heb, maar misschien let ik daar meer op... maar ik heb wel het idee, en ik, dat komt niet door mij... maar ik heb wel het idee dat er meer over gepraat wordt... en dat er een groter bewustzijn is dat er een discussie okay. is... over wat er allemaal in de supermarkten weggegooid wordt uh, aan eten... en hoe ook biologische uh, groenten verpakt zijn. Dus ik heb wel het idee dat er, dat, er, dat er wel langzaam een beweging in zit. En dat geldt ook voor klimaatverandering. Het is allemaal misschien too little too late. Dus mensen gaan bijvoorbeeld maar... minder vliegen? Ja, ik voorop. Not. Jij ook? <laughs> niet? Nee, ik heb, uh, vrees ik, de grootste... Eh, ik heb een uh, uiterst grote footprint. Waar ik... Ja. Dus we hebben dus niet het... alleen de afdeling cynisme... we hebben ook de afdeling ironie... dat degene die zegt... Dat moet allemaal minder. Die vervuiling, dat vliegen voorop, die vliegt het meest. Die zit hier aan tafel in kunststof. Ik weet niet of ik het meest vlieg, maar ik weet, ik weet dat, ik, dat ik veel vlieg. En ik heb daar wel eens over nagedacht. En ik dacht als ik nou op, hè, dat op een andere manier zou doen. Maar um, dat heb, daar ben ik tot nu toe nog niet uh, opgekomen. Dus dat is, uh, <laughs> ja, dat is toch een beetje de consequentie. Ja. Maar goed, dat, uh, daar heeft de directeur van Greenpeace ook mee te maken. Want die vliegt die, ook veel. Uh, ja, die moet ook op uh, veel milieuconferenties zijn. Uh, de, de, dus een, de, de klimaattoppen daar, daar vliegen. Ik weet niet hoeveel duizenden mensen vliegen daarheen... die allemaal daar over het milieu komen praten. En dus, koop je uh, dan voor elke uh, vlucht uh, een paar bomen? Zoals je kunt doen, he, om ja. geweten te sussen... of misschien praktisch ook iets te veranderen. Ja, ja. maar en of dat dan ook daadwerkelijk is en gebeurt... Uh, weet ik niet. Nee. Maar goed, laten we zeggen dat ik probeer maar geen weten af te kopen. En je, je blijft uh, projecten in dit genre aanvatten. Uh, wat is dat met die poolkappen? <laughs> nou, die gaan niet goed, hè? Die smelten. Ja, um, <laughs> ja dat is... Uh, ik en, uh, en mijn collega Juri Kosirev. En Juri uh, uh, is... Uh, Russies en Joeri en ik zijn uh, medeoprichters van uh, ons agentschap Noor. En uh, wij hadden het er al een tijdje over dat, uh, dat we vonden dat we iets over de Noordpool moesten doen. De Noordpool, dat weten we inmiddels allemaal, die is uh, een, in een rap tempo aan het smelten. En dat gaat elke keer sneller dan we, dan we dachten. Dat, uh, tot voor kort was de prognose dat in 2050 uh, de Noordpool let wel ijsvrij zou zijn in de zomer. Dus gewoon geen ijs meer. Inmiddels is dat bijgesteld tot naar 2030. Wat gewoon over twaalf jaar is ja. al. Ja. Um, uh, Jury, we, we, we hadden het er gewoon een aantal keren over... Dat het, de, he, de, het heeft voor en zijn nadelen, laat ik het maar eventjes zo zeggen. De, de, want er komen dus de noordelijke scheepvaartroutes gaan open. Uh, Verderingsstraalt en zo. Nou ja, de hele russisch arctische siberische kust... is nu een, uh, is de noordelijke doorvaartroute. Ja. En de Russen hebben het zelfs gepresteerd om deze winter... let wel de winter, om deze route met ijsbrekers open te houden. En jullie gaan vanaf verschillende kanten ja. reizen, hè? Dus wij, uh, er de, de, de, de, de is een grote Franse prijs, uh, uh, de Carmignac. En die, die hebben elk jaar een thema. En dit jaar was het thema de Arctic. Dus toen keken Juri en ik elkaar... Aan en hadden ze zoiets van, nou, dit, hier, wij moeten een voorstel hiervoor indienen. Um, dus dat hebben we gedaan en, uh, en we kregen hem. En het voorstel is dus, Jury die, die werkt uh, de, de Russisch-Siberische kant... Uh, wat voor ons ja. Nederlanders, uh, Europeanen heel moeilijk is tegenwoordig om te komen nog. En vanaf welke kant gaan uh, je reizen? En ik reis, uh, ik reis Spitsbergen, Groenland... Noord-Canada en Alaska. En ergens halverwege treffen jullie elkaar. In de Beringstraat, op, ja. op de laatste ijsgrond. Interessant project natuurlijk ook al omdat de Verenigde Staten en Rusland beide de Noordpool claimen vanwege die mineralen. Nou ja, het interessante is dat het, en het project heet ook New Frontiers. Uh, dus de, de, daar wordt een nieuwe grens gelegd. En die grens is niet meer zoals die normaal is, namelijk uh, 12 mijl of 200 mijl uit de kust. Er wordt opeens onder water gekeken en de Russen claimen... dat hun continentale shelf uh, tot, uh, tot op bijna de Noordpool doorloopt. En mm. hetzelfde doen de Amerikanen en de Noren enzovoort. Ja. Oké, okay, dat is een nieuw project. Na achter wil ik met jou over bijzondere muziek praten... en wat die muziek met jouw leven te maken heeft. Wil we heel even luisteren, een stukje? Uh, sofistische muziek. Hè? Uh, hoe heet ook alweer het uh, fotogenootschap wat jij hebt opgericht met een aantal collega's? Noor. Uh, weet je wat dat betekent? Zeker. Namelijk <lacht> licht. En weet je wie Noor was? Er zijn vele Noors geweest. Doet er eens. We hebben een koningin Noor in uh, ja. Jordanië. Je gaat vast op een Noord doelen die ik niet. Uh... <laughs> Noor Inayat Khan was de ja. oudste dochter van de Sufi Azarat Inayat Khan. En wat dat alles met jouw leven en werk te maken heeft, daarover naar achter in Kunst, toch? Zoals gezegd, we gaan eerst luisteren naar het nieuws van 8 uur. Tot straks. NTO Radio 1.